Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het luchtruim boven de luchthaven van de Noorse hoofdstad Oslo is gesloten... omdat er twee of drie keer een drone is gezien. De eerste keer was afgelopen avond rond 11 uur... en daarop werden alle vliegtuigen naar één start- en landingsbaan geleid. Rond half één nacht werd er opnieuw een drone gezien... en is het vliegverkeer stilgelegd. Of het dezelfde drone was, is onbekend.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 Sarina Wiegman is uitgeroepen tot coach van het jaar in het vrouwenvoetbal. De bondscoach van Engeland won bij het Ballon d'Orgale in Parijs de prijs voor beste trainer. Dan het weer vooral in het noorden buien. Het is tussen de 4 en 11 graden. Ook overdag regen, vooral aan de kust. In de middag geleidelijk minder buien. Ook schijnt de zon dan. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 To see is what you get. Listen to people. I saw things I do, things I do. I do them no more. Things I say. I say them no more. Changes come once in life. Stop or me stop bothering me. Stop forgive me stop forcing see me. Stop fighting me. Stop yelling me. Stop telling me. Stop see me. It's my life. It's my life. Ja,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 Steef op zijn kraag.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 Maar niet voor je, maar alleen voor je dealer. Met de lachen is ik.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 midnight hour I know you'll shine on through I promise myself